Op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte: zondag in Kermelland. Ja, goedemiddag. Het is uh, inmiddels alweer 8 minuten over 2 geworden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kermeland. En ik denk dat uh, dat gelijk al Tjerk de Blauw is. Dus ik ga even kijken of ik hem uh, gelijk in de uitzending kan halen. Rappie. Als het goed is, Tjerk de Blauw. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Welkom, Tjerk, bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kimland. Als het goed is, volg jij vandaag Bloemendaal tegen RCA. Een spannende wedstrijd, denk ik zo. Dat klopt volledig natuurlijk. Vanmiddag hier op de beddenweg. Die wedstrijd tussen Bloemendaal en RCA. En er is al gescoord. Ook in de vierde minuut was het Rick Uit die 1-0 in de hoek drukte met zijn hoofd eigenlijk. Het was een vrije trap op, op de rand van, van het 16 meter gebied naar Wilke Kloster. Finale onderuit gehaald werd. En Jones pakte de vrije trap en die schoot hem in één keer uh, die legt hem in één krop. Op het hoofd van Kuit. En Kuit komt er een schitterend in de rechterhoek. En nu was het net een blessure voor, uh, voor Beren. En dat betekent een gele kaart voor S. Ja, Komt die vrije trap van Bloemendaal door Sander Beum. Sander Beum trapt de bal, maar dan staan ze daar buiten het spel van Bloemendaal. Dus dat betekent dat Eschia eruit kan komen. Uh, Bloemendaal, wat uh, op een paar plaatsen gewijzigd is ten opzichte van uh, vorige week. Dat komt door een aantal blessures uh, binnen het team van Kees Nijmes. Het zijn ongeveer zeven spelers die langzamerhand in de lappenmand uh, zitten met een blessure. Maar dat betekent toch dat er nog steeds een goed elf kan staan. Tim in Aanval, ook de hart van het veld. Gaat schieten, schiet er ook! En hij gaat vlak langs de palen. Prachtig schot. Precies op de cirkel gedaan. En hij pakt een heel mooi. Uh... Uh, Pakt hij dat, dat, dat schot? En het dwarrelde naar, naar, naar de rechterpaal toe. Maar hij ging je net langs de verkeerde kant van de paal. Anders had het hier natuurlijk 2-0 geweest. Maar ja, als alles is het te laat, natuurlijk. Maar dat betekent wel dat Bloemendaal meteen laat zien wat ze eigenlijk willen. Dat ze meteen volop op die aanval willen gaan, uh, gaan, gaan spelen hier. En we zijn benieuwd, natuurlijk, hoe FCA ermee om kan gaan. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Zes minuten. Met de stand, natuurlijk, 1-0 voor Bloemendaal. Dankjewel, Tjerik. Je houdt ons op de hoogte over de verrichtingen van Bloemendaal vandaag. En uh, we spreken elkaar zo weer. Ik dat was Tjerk de Blauw. Wat we hebben nog meer in het programma. Als het goed is ook Jo van Nes. Die zit bij de wedstrijd THB tegen Zandvoort SV. Dat is een klas lager in de vijfde klasse van West 1. We hebben natuurlijk ook de Grand Prix van Bahrein Die gaan we op de voet volgen voor je. En ook de eredivisie. Want vandaag een aantal spannende wedstrijden. Feyenoord tegen Heracles Almelo. Vitesse SC Heerenveen. Willem II tegen Sparta. En vanavond de Kraker om half 5. Ajax tegen PSV. En daarnaast hou ik je op de hoogte... met. De lokale en regionale informatie, eh, zoals je gewend bent in zondag in Kemmerland bij ZFM en AB Radio. Daarnaast ook nog aandacht voor muziek. En wat voor muziek? Bijvoorbeeld deze van All Saints. We zijn hun kwijt, maar ze hebben ons wel achtergelaten met prachtige platen, zoals deze. Porscheurs. Many places I have seen, many places I have been, walked the desert, swam the shore. Het In 6 op CFM en AB Radio Original Senator voor All Saints met Poor Shores. Uh, op dit ogenblik uh, wordt de Vrede de grote prijs van Bahrein. 37 ronden inmiddels verstreken op nummer 1 op dit ogenblik is Fernando Alonso in zijn Ferrari, zijn teamgenoot Felipe Massa op nummer 2. En Sebastian Vettel op 3 en op 4 is Louis Hamilton, dan weet je dat ook weer. Zometeen wat meer lokale en regionale informatie, maar eerst even een hit uit de hitparades van dit ogenblik. En dat doen we met Carol Emerald on the light like this. De muziek van de Little River Band. Perfect op deze zondagmiddag 14 maart 2010. Je hoorde reminiscing voorbij komen. En daarvoor een, een hitje. Of een hitje. Het is gewoon een hit uit de Nederlandse, de vaderlandse hitlijst. Carol Emerald met A Night Like This. Goed, we hebben wat lokale en regionale informatie. De Bloemendaalse burgemeester Ruud Nederveen heeft een duurzaam en kostenbesparend elektriciteitscontract... voor de gemeente Bloemendaal ondertekend. Voor de duur van twee jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het contract gaat in op 1 januari 2010. Voor het eerste jaar levert het, het nieuwe energiecontract een besparing op van ruim 32.000 euro. En voor het tweede jaar bespaart de gemeente hiermee ruim 23.000 euro. De gemeenten Bloemendaal en Permanent hebben de levering van energie gezamenlijk aanbesteed via Stichting Rijk. Oftewel Stichting regionaal inkoopbureau IJmond-Kennemerland. En dat is een samenwerking van diverse gemeenten met als doel de kwaliteit van gezamenlijke inkoop te verhogen... en financieel voordeel te behalen door bundeling van het inkoopformule... De vrije energieproducent waar de energie wordt afgenomen garandeert de groen certificaten 100% duurzame energie. Dit stelt de gemeente Bloemendaal in staat een bijdrage te leveren aan het lokaal klimaatbeleid. De Zandforse Folklorevereniging De Wurf geeft zaterdag 20 maart aanstaande weer haar jaarlijkse toneeluitvoering in gebouwde krocht aan de grote krocht... In Zandvoort. De zaal is open vanaf half acht en de uitvoering zal om acht uur aanvangen. En dit jaar wordt het toneelstuk Het aanzoek van Jacob en aan Annemarie gespeeld. Wat is geschreven door mevrouw B. Jongsma, A. Schuiten. Het uh, stuk uh, speelt zich uh, omstreeks uh, af in uh, 1910. Een vissersvrouw is al enkele jaren weduwe. en komt regelmatig in Overveen in Haarlem. met vis en garnaal aan de deur. En daar ontmoet ze een aardig ventje die wel wat in haar ziet. Wilt u weten hoe dit verder gaat? dan moet u komen kijken. hoe dit afloopt met alle verwikkelingen hieromtrent. En dat is dus. Uh, even kijken. volgende week zaterdag is dat 20 maart. om uh, 8 uur begint het dus. Oké, okay, we hebben ook nog wat anders. De Marktdag is de kans om je producten te verkopen aan het winkelend publiek en je omzet te verhogen. Studentenbedrijven uit Noord- en Zuid-Holland konden zaterdag 13 maart terecht in winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Een oranje WK-condoom... Kledinghangers met een geurtje en een paraplu verstopt in een fles. Het is een greep uit de producten die op de door de mbo- en hbo-studenten gepresenteerd werden... tijdens de marktdag in winkelcentrum Schollekwijk. Honderden jonge ondernemers uit Noord- en Zuid-Holland hadden de afgelopen maanden hard gewerkt... om als zelfstandig ondernemer hun eigen product op de markt te zetten. Tijdens de marktdag gingen ze bij het winkelend publiek uitproberen of hun producten... en een bijbehorende verkooptactieken aansloeg bij de consumenten. Over de informatie eventjes. Zometeen weer Jack de Blauwe schat ik zo'n klein beetje in. Meerst J. Anderson. Hier is Sugar High. What? Met moving. Het is zes minuten over half drie. We gaan weer even snel overschakelen naar Bloemendaal. Daar zit Tjerk de Blauw voor ons. En hij kijkt naar de wedstrijd Bloemendaal RCH waar de stand nog steeds 1-0 is in deze wedstrijd. Maar dat er dan weer 2 of 3-0 moeten zijn. Paul Joan had er een aantal kansen. Tim had er een aantal kansen. Maar ja, je moet hem wel erin schieten. Want anders dan, dan gaat het niet goed natuurlijk. En dat betekent dat de stand hier nog steeds 1-0 is in deze wedstrijd. En dat, ja, hoe moeten we het zeggen? RCA speelt fel op de man. Speelt fel op de, op de bal. Fel op de mensen. Dus je moet oppassen. Dan, anders dan krijg je nog gevaar ook. En dat betekent dat er wel nu al gewisseld is bij RCA. En dat de nummer 12 erin gekomen is Pieter Hut. En dat de nummer Zes uh, Redisdienst aan eruit uitgegaan is uh, in het veld. Boemedal pakt de bal op, op in het veld. Dat is San de Sander Ziet er meteen aan de rechterkant, als hij zijn weg gekomen, Kan die bal aanhouden. Kan die bal ook. Ga er het stadsgebied binnen. Heeft die bal nog steeds de kappen en draaien, moet hem dan terugplaatsen. Je roemt het dikker. Je roemt het dik. Gooi hem er ook. Moet er hem dan gaan plaatsen. Plaat hem binnen. Alex Rijzenberg. Moet hem nu gaan voorzetten. Komt die bal er ook voor. Maar dat is geen gevaar voor de doelman van Raan uh, Kerkman. En dat betekent dat rustig die bal kan oppakken en weer een spel kan gaan brengen. En nog steeds die bal we moeten nu gaan trappen, trappen dan ook verder diep. En dat betekent dat hij dus uh, ja, de, de overtreding gemaakt heeft. En dat betekent dat gijs dus, dus nu uh, achter die bal gaat, zal gaan staan... om in die vrije trap te gaan nemen op de rand van de cirkel. De, hij hield te lang vast die bal en dat mag niet. Binnen 30 seconden moet die bal weg zijn. En dat betekent dat Gijs-Jan er nu gaat bijkomen. Gijs-Jan en Tim Jones die staan erbij. En dat is precies op de, op de rand, dus uh, op de cirkel. En dat betekent dat uh, die vrije trap genomen gaat worden voor uh, Bloemendaal. Dat is een kans natuurlijk zo uh, hier. Dat je dus een vrije schietkans krijgt op het doel. Hij ligt ietsje aan de linkerkant. Dus het is een mooie bal voor een rechterpoot om erin te gaan draaien. Of zal Tim Jones zijn? Hij dus zegt waar die bal moet liggen. Hij zal de muur terug moeten zetten. En uh, de bal moet eerst hier te plekken. Dan gaan die de stappen gaan maken. De bal wordt, uh, wordt neer. Daar zit de scheidszetter. Daar moet hij liggen. En uh, de muur zal naar achteren moeten Dus Gijs zet maak zijn voetstappen En uh, zal dan uh, de muur naar achteren dirigeren Hij dirigeert ook die muur naar achteren En er staan er twee man bij dus Tim John of, of uh, Gijs Jean-Paulgeist Wie gaat het trappen? Wilke klooster gaat in die muur staan Om dus ruimte te maken En die doelman uh, die is de muur goed te zetten Ze ik dan voor de eerste taal. En dat betekent dat die bal dus naar de verre hoek zal moeten gaan Wie gaat hem trappen? Is het John of is het Gijs? De John die trapt En John die is het net op de kruising Op de kruising En het is een handball over. Het is een handballen. Dus, maar er wordt niet gegeven die handbal. En dat betekent dat het spel door mag gaan. En dat uh, RCA dus, uh, eruit kan komen. Maar het is Gijs-Jan die de bal oppakt. Gijs-Jan zet erom, met de bal in zijn voeten. Gaat kijken wie hij kan tenminste plaatsen. Krijgt er een, een schop, zeg. Krijgt er een schop, zeg, door door door, door door, door, door, de nummer 9. Wat, uh, wat gaat de scheidsrechter nu weer doen? Het is RCA wat volledig op de, op de benen aan het spelen is. En uh, ja, dan zal die negen moeten, moeten komen. Krijgt er even de mannen van de scheidsrechter. En als het zo doorgaat, dan hou je nooit meer 10 mannen je veld over op deze manier. Want het is, ja, het is meer uh, op de man uh, van RCA dan, dan dat ze dus echt de bal spelen. En we, toch wordt de vrije trap gegeven. Dus het is dus Gijs-Jan Poelgeest die die bal kan gaan trappen. Bloemenal zal er snel eentje bij moeten gaan drukken om een beetje ruimte te krijgen. Want als die, deze ploeg gelijk gaat komen, dan wordt het een gevaarlijke wedstrijd. Dat kan ik gewoon duidelijk zeggen. Gijs-Jan Poelgeest gaat die bal trappen. Draait er dan hoog in die pot. En dan moet dat Tim Jong moeten bijkomen. Er is dus een kaartje, komt. En de Sky, die komt er goed naar beneden reden in de eerste paal. Maar het is Daan Kerkman die die bal oppakt. En meteen weer in het spel gooit. Het is Jeroen de Dikke die die bal oppakt. Die kan hem niet houden. Betekent dat S.J. eruit kan komen via de hut. Maar ik krijgt dan, uh, Gijs Gijsje Poelgees. Gijsje Poelgees. Pak die bal af. En is dus nog een die bal op kan pakken. Komt hij dan weer. Weer Gijs erbij. gijs dan even rustig die bal in zijn voeten. Gaat kijken waar hij heen kan spelen. Kap dan draait. Plaatsen ze dan naar Tim Jones. Tim Jones op het middenveld. Ziet dan helemaal aan de linkerkant aan de werken, komen. Aan de Staat helemaal vrij. Zal de 16 in moeten gaan. En is de nummer 2 van uh, die maken... Overtreding, nee, ja, aan de grens hebben er weer overtreding maakt, en dat betekent dat FCA uh, een vrije trap uh, kan gaan, gaan nemen, en dat weer ingesteld hebben in deze wedstrijd. Ongeveer 35 minuten met de stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. in Carmeland je blijft op de hoogte ...geleden was dit een behoorlijk groot hit... ...voor Ricky Martin... ...en uh, Christina Aguilera. Je hoorde ...Nobody wants to be lonely... in daarvoor Matt Bianco... ...met uh, Sneaking out the backdoor... ...with a drink. Inmiddels is het rust geworden... ...bij Bloemenau RCH... ...het is nog steeds 1-0... ...ik heb nog geen bericht gehoord... ...dat het anders is geworden... ...dus uh, we gaan nog vanuit ...dat het zo is... Inmiddels is ook de Formule 1, de Grand Prix van Bahrein, tot een einde gekomen. Een verrassende uitslag, tenminste, dat vind ik zelf. Want de nummer 1 is geworden, Fernando Alonso. Nummer 2, Felipe Massa. Dubbelslag dus voor Ferrari. 3, Lewis Hamilton. En de persoon die op een uh, pol vertrok, die had wat last van, uh, van zijn uitlaatsysteem. Dat is Sebastian Veltel in zijn Red Bull en uh, die werd dus vierde. Vijfde Nico Rosberg in zijn Mercedes. Michael Schumacher op nummer zes. Zeven Jensen Button. Acht Mark Webber. Negen Tony Liuzzi. Rubens Barrichello op nummer tien. Elf Roberto Comica. En op nummer twaalf is uh, geëindigd Adrian Sutil. Gaan we even kijken naar uh, de eredivisie. De, uh, gisteren en vrijdag zijn er nog een aantal wedstrijden gespeeld. Uh, FC Twente won uit tegen, nee won gewoon thuis tegen Arnhem en Hagen 3-1. Dan de wedstrijden van Gisteren. NAC Breda tegen FC Groningen werd 0-3. AZ tegen RKC Waalwijk werd in Alkmaar een waar doelpunt Het werd maar liefst 6-2. VVV Venlo tegen FC Utrecht. FC Utrecht doet goede zaken met een 1-0 overwinning. En NEC tegen Roda JC werd 0-2 voor de Mannen uit Kerkrade. Dan de wedstrijd die op dit ogenblik worden gespeeld. Inmiddels dus uh, 18 minuten, uh, 20 minuten oud. Feyenoord, Heracles 0-0 nog steeds. Vitesse tegen Heerenveen 0-0. En er is wel gescoord bij Willem 2 tegen Sparta Rotterdam. Willem 2 heeft daar een uh, 1-0 leiding genomen.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 Ist schön, mm, alle kommt vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum ist sie aus an sich Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen, alles gewinnt.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 Wir saufen stands und feiern eine woche jede nacht und der mond scheint hell auf mein haus am see wo orangenbaumblätter liegen auf dem weg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 Pieter Vox was dat met Hals am En daarvoor weer uh, Gabriel met When a Woman. Je luistert naar zondag in Kremland op CFM en AB Radio 105.8 in Bloemendaal. En 106.9 in Zandvoort en in de rest van Zuid-Kremland ontvangen. Zometeen deel 2. Natuurlijk voetbal. Voetbal en nog eens voetbal. <laughs> We hebben ook nog lokale en regionale informatie. En natuurlijk lekker muziek. We eindigen dit uur met James Morrison. En heeft over de daad de, de, de jaar waarin ik gemaakt ben: 1973.